Uur. Gert Kluik met het NOS journaal. Twee getuigen van de moord dit weekend op een agent in het Belgische Spa hebben zich gemeld. Ze zouden in de taxi hebben gezeten van waaruit werd geschoten op de agent. De twee zaten al in de taxi toen drie Nederlanders daar ook in stapten. Dat trio was kort daarvoor geweigerd bij een café waarna een ruzie was ontstaan. Toen de politie kwam werd vanuit de taxi geschoten. Eén agent werd in zijn hoofd geraakt en overleed ter plekke. Een andere agent schoot terug en verwonde één van de drie Nederlanders. Hij kon worden gearresteerd. De andere twee Nederlanders ontsnapten en worden nog gezocht. Topmilitairen van het leger van Myanmar moeten worden vervolgd... voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Dat zegt een internationaal onderzoeksteam van de Mensenrechtenraad van de VN. Het gaat om de behandeling van de Rohingya... die in Myanmar niet als officiële burgers worden erkend... en daarom worden onderdrukt en vervolgd. In opvangkampen in het buurland Bangladesh zitten honderdduizenden Rohingya. De Mensenrechtenraad vindt dat het internationaal strafhof de zaak in behandeling moet nemen. Eindhovenaren die hun woning verhuren via Airbnb ontduiken massaal toeristenbelasting. Dat blijkt uit onderzoek en opdracht van de gemeente. In Eindhoven zijn een kleine 250 Airbnb-adressen... en maar enkele tientallen verhuurders betalen toeristenbelasting. De mensen die niet betalen vinden de regels niet duidelijk... Of ze vinden het bedrag van 3,50 euro per persoon per nacht te hoog. In Marokko zijn twee Nederlanders aangehouden voor een vergismoord in een café in Marrakesh. Begin november werd daar een 26-jarige student geneeskunde doodgeschoten. Het eigenlijke doelwit zou de Marokkaans-Nederlandse eigenaar van het café zijn geweest... die mogelijk betrokken is bij drugshandel. Ook hij zit vast. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Hier en daar valt nog een lokale bui. Het is 18 tot 21 graden. Morgen blijft het droog. Eerst wel wolkenvelden, die lossen later deels op. Morgenmiddag af en toe zon, 20 tot 23 graden. Woensdag en donderdag wordt het weer buiig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Ik heb By selection without objection.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 die ben. be .zfmzandvoort.nl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 And I'm smiling at these dreams I can Yeah, I'm free feeling...